Beste luisteraar, welkom in onze gezellige online studio, Maastricht moet je horen. Jenny, van harte welkom. Dankjewel. Jij hebt een prachtige stem. Dank u. <lacht> Hoe zou je Jenny Lane omschrijven? Die is niet te beschrijven. Zeg mijn vriend altijd. <lacht> maar die bedoelt vast wat anders. <lacht> ik uh, zing dus, zoals je weet. Ik zing zoolvolle uh, uh, ja, muziek meestal. Maar ik zing ook soms uh, heel andere dingen. Uh, ik ben vrij divers. Uh, ik heb twee platen uitgebracht. Eén in 2009, die heet Monsters. En in 2011, eind 2011 heb ik uh, Lives Like a Chucks of Bucklets uitgebracht. Ik hou uh, van uh, te gekke muziek waar uh, ja, veel bezieling in zit... En ik schrijf ook liedjes. En ik geef soms uh, masterclasses voor mensen op conservatorium. En ja, ik doe verschillende dingen om het in die zin voor mezelf ook uitdagend te houden als artiest. Uh, ik ben vrij divers, dus daar heb ik, uh, daar heb ik inmiddels vrede mee. En uh, nou, wat ontzettend leuk op mijn pad kwam, was uh, de, de band van Sven Hammond Sol. Die ik, uh, ik heb hem ontmoet eigenlijk uh, bij uh, de concerten van Anouk. Uh, waar ik ook heb meegedaan afgelopen wat was het, maart. En uh, zodoende heb ik hem ontmoet. En van het een kwam het ander. En op een gegeven moment wist, uh, ben ik daar leading lady geworden qua zang. Is er eigenlijk een verschil tussen Jenny Lane en Jenny Willemstein? Jouw uh, echte achternaam? Nou, is er een verschil... Ja, Jenny Willemstein moet ook gewoon boodschappen doen. Ik weet niet, ik denk dat soort dingen, maar ik, ja, ik ben dezelfde persoon. Maar ik vond het wel ja, ik vond het, wel lekker bekken, die naam. Ja, hoe ben je daarop op gekomen, Lien? Ja, hoe ben ik er eigenlijk op gekomen? Weet je, ik weet het eigenlijk niet meer. Het is gewoon, uh, ik weet niet, ik zocht iets met een goede klank. Ik hou van leuke klanken, dus de R en de E, zo achter elkaar, vond ik mooi. Oké, okay, en ben je echt ook puur jezelf als je, op het, als je aan het optreden bent... of als je ziek aan het maken bent? Is dat gewoon echt puur jezelf? Ja, wie anders? Ja. Ik ben het ja. toch echt? Wie moet het zijn? Ja, ja. Ja, oké. Okay, ja, je... En iedereen heeft... Kijk, niemand is, is één ding. Niemand is altijd één specifiek karakter. Uh, ik bedoel... Je bent misschien anders als je tegen je moeder praat. Dan praat je anders dan dat je tegen, uh, weet ik veel, een leerling op school praat. Of dat je, maar je bent wel altijd dezelfde persoon. En, en, en ja, op het podium haalt muziek ook wat anders weer uit je. Dus, maar het komt natuurlijk allemaal vanuit de bron. Dat is gewoon jezelf, zo zie ik het. Oké, okay. en als je kijkt naar emoties. Ja, dat zie je ook vaak bij, bij, bij, jouw, bij muzikanten dat het echt gaat om emoties die eruit moeten. Is dat bij jou ook zo? Ja, ik denk ja, muziek is gewoon een heerlijke vorm van expressie, van opengooien, iets van binnen, muziek is ook klank maken, of het is met een instrument of, of met je eigen stem, maar ja, het is expressie en, en dat is natuurlijk gewoon superbelangrijk voor iedereen, of je dat nou doet op, uh, op je eigen manier, de ene gaat misschien dansen, de ene gaat tekenen, de ander, ja, de ander zingt, uh, als je maar een vorm van expressie hebt, dat is natuurlijk gewoon belangrijk denk ik voor iedereen. Als we kijken naar jouw website en uh, we openen de eerste pagina... dan uh, komt meteen heel groot jouw gezicht uh, tevoorschijn. <laughs> en, en, uh, yeah. Ja, en nogal, nogal behoorlijk uh, ja, expressief, of, of hoe zeg je dat? Uh, ik vroeg me af, uh, wat wil je uitstralen met deze foto? Met twee vingers, zeg maar, uh, voor, je, voor je oog. Als een soort uh, John Travolta in Pulp Fiction aan het dansen bent. Ja, ik weet niet, ja, ik ben niet op zoek naar iets specifieks om uit te stralen. Als we fotosessies doen, zet ik lekker die muziek snoeihard aan en ik ga ja. gewoon lekker een beetje dansen. Dan ga je ook niet zo in je hoofd zitten van wat je uit zou moeten stralen, weet je wel. Oh, en wat ja. daar dan voor foto's uitkomen, ja, die zijn vaak leuk en spontaan en, en gewoon in het moment. Ik denk dat dat een van die foto's is. Er zit verder geen boodschap achter wat je zou willen overbrengen. Nee, ik heb. Ik, ik, ja, ik ben niet echt van de, van de boodschappen of van uh, ga, ga dit doen of ga dat doen. Mijn enige boodschap is, uh, nou dan ben ik toch van een boodschap. Ach, ik weet het niet wel. Je moet gewoon lekker doen wat jij wil waar je gelukkig van bent en je durven inbrengen en je durven uitspreken en en, en ja, gewoon uh, genieten. Eigenlijk wil je uh, sinds kind al, al optreden. En zelfs als kind had je, ja, heb je de, de poppen en de knuffels van jou. Die dienden eigenlijk als trouw publiek. Ja, klopt. Ja. Ja, dat had ik mooi bedacht. Ik had allerlei knuffels en die zette ik dan zo neer. En ja. dan had ik, uh, ja, had ik cd'tjes bandjes van Madonna en Michael Jackson... En daar ging ik dan, uh, ja, daar, daar zette ik mijn eerste danspasjes op in feite. En toen dacht mijn moeder nou, die, uh, die heeft lekker veel energie. Die moet op een, uh, misschien op een uh, theaterschool. Dus zodoende is dat eigenlijk begonnen. Ben ik daar terecht gekomen. En later heb ik heel veel bandjes inderdaad gedaan. En, en ben ik ook later echt gaan studeren op de theaterschool dus dat zat er inderdaad al vroeg in en ik kom in principe ook uit een muzikaal nest mijn familie zijn vele al kunstenaren en muzikanten dus mm. het was niet uh, het was niet heel uh, een, uh, een heel grote verrassing dat ik ja uiteindelijk ook in die hoek terecht kwam het zit toch een beetje het uh, bloed kruipt uh, waar het niet gaan kan zeg okay. ik ja, dus je had geen ouders die zeiden van, nou doe maar even rustig, zoals zeg maar de gemiddelde mens, en ga maar gewoon een, een baan nemen, een studie nemen waarvan je van tevoren weet, nou daar is werk in. Nee, want mijn moeder heeft zelf, die heeft zelf de wereld rondgetoerd met haar uh, bands en, en, oh, en, en dingen die ze deed. Dus ja, dat zou ze mij moeilijk kunnen adviseren als zij uh, hetzelfde doet. Nee, nee dat, dat hebben ze wel in mij geloofd altijd. Dus dat is wel heel fijn. Dat is wel altijd ondersteunend geweest. Oké, okay. en um, is je vader ook uh, um, muzikant? Nee, mijn vader die heeft uh, altijd bij de krant gewerkt. Bij de Volkskrant en bij de Trouw. Dus die is wat anders gaan doen. Mm -hmm. Maar uh, ja, veel van zijn broers en zussen zijn uh, ja, allemaal muzikanten. En, uh, ja, hij, okay. uh, hij heeft wel veel muzikale aanleg. Hoor. Dus hij, heeft wel, hij gaat wel altijd zeggen van... ja. Of, of hij het goed vond of dat hij vond dat er nog iets anders kan. Dus hij heeft er wel goed oor voor. Dus ik kan wel altijd leuk met hem praten daarover. Laten we gaan kijken naar de Sven Hammond Soul. Ja, een, een geweldige groep die echt hele prachtige muziek maakt. Ja, hoe hebben jullie elkaar ontmoet? Wij hebben elkaar ontmoet bij um, in Gelderdoom in maart... waar wij allebei um, in de band zaten van Anouk. Daar, Misschien, zoals je weet, spraat zij daar met vier bands op. En ik doe daar uh, bij haar uh, backing vocals. Nou ja, die zeven keer per jaar dat ze ongeveer optreedt. Uh, en toen heb ik hem daar ook ontmoet... En uh, ja, dat uh, klikte gelijk. En uh, dat is eigenlijk hoe we elkaar ontmoeten. Nou, ja, ik hou van veel soorten muziek. En ik vond het ook gek wat zij doen. Ze hebben gewoon een supergoede band met ja, waanzinnige muzikanten. Uh, ik kende een aantal mensen ook uh, van andere projecten. En ja, in de muziekwereld kom je elkaar ook wel tegen. En uh, ja, ik vond het heel leuk om, uh, om met hun op pad te gaan... Uh. Ook alweer uh, een paar nieuwe gezichten en een paar bekende gezichten. Dus ja, dat voelde heel goed. Oké, okay, en hoe zou je de sfeer willen omschrijven tussen jullie? De sfeer? Ja, ik weet niet. Gewoon gezellig. Ja, lekker muziek maken en uh, gewoon lekker knallen. En... Gewoon leuk, leuk. Ja, ja, zeker. Oké, okay. je hebt dan een aantal keren opgetreden. En is, dat, uh, dan, is de muziek dan toch een beetje anders dan wat je gewend bent als je zelf optreedt? Of is dat niet zoveel verschil? Nou, ik heb zelf uh, een viermans band. Uh, gitaar, toetsen, bas en drum. Bij Sven zijn er nog meer mensen in de band. Daar voelt nog één zanger. En daar zijn ook uh, blazers bij. Dus het is eigenlijk nog groter uh, qua bezetting. Dus het is ook uh, te gek om echt, ja... Wat betreft uh, die blazers ook lekker uh, te genieten van die soul-sound die die neerzetten. En ja, uh, yeah, ik vind het... Uh... Ja, natuurlijk is het anders, je speelt ook met een heel andere bands, Dus elke band heeft weer een andere dynamiek en andere, ja, andere gezichten. En, en nou, tot nu toe geniet ik ervan. Oké, okay, en op welke wijze paste de Sven Hammond Soul Band bij Jenny Ling? Nou, ik denk um, dat ik... Ja, kijk, het is best wel een knallende band... En, uh, en ja, je moet er wel bovenuit kunnen blijven. Of in ieder geval, je moet niet een uh, soort van wegvallen. En ik denk dat ik met mijn energie en dynamiek gewoon heel mooi aansluit op wat zij doen. En uh, ja, dat we gewoon een heel goed team zijn. En als zangeres ben je natuurlijk wel uh, de hoofdpersoon. Of voel je dat ze minder zo? Het lijkt me alsof je als zangeres uh, zeg maar, uh, uh, in de spotlight staat. En uh, nou, de, de mensen eromheen ja, er zijn eigenlijk wat minder, wat minder van belang. Ze maken wel de muziek, maar... Tja, de zangeres die is dan toch degene die uh, de, de, ja, opvalt bij de meeste mensen. Ja, ja kijk, dat is inderdaad hoe het meestal gaat. In die zin dat, dat mensen kijken naar de frontpersoon. Dus dat is altijd een beetje, ja, in die zin het lot van... Van de, de, de vocalist of vocalisten. Um, en ik denk wel dat in deze band dat iedereen ook een grote rol krijgt. Mensen krijgen ook solo's. En ik bedoel, Sven is natuurlijk heel prominent ook aanwezig. Dus ik, ik denk dat in dit geval wel iedereen echt uh, een mooie spotlight heeft. En, en, en ja, dat, dat, dat die rollen wel heel mooi verdeeld zijn. Want er gebeurt zoveel muzikaal ook op het podium. Uh, het zijn niet allemaal liedjes gewoon uh, couplet refrein. zoals in de pop. Uh, in de pop wereld. Wat voel je zelf als je, als je aan het optreden bent? Nou ja, dat is niet elke keer hetzelfde wat ik voel natuurlijk. Ik bedoel, de ene keer is, is het een intieme publiek mm. uh, qua aantal, de andere keer is het een groot publiek en... en... Ja, de, de ene keer zit je er zelf meer in. En soms, ja, het gebeurt ook wel eens dat je op het podium staat en dat, ja, dat je er niet in komt of zo. En dat je denkt: van, hey, ik moet morgen badschappen, dan moest ik ook er weer gaan. <laughs> ja, piepont, eh, slamie. Ja, tuurlijk, dat gebeurt ook wel eens. Maar over het algemeen, oh, yeah. eh, ik bedoel, als de muziek gewoon lekker is en, uh, ja, de sfeer is goed. Ja, meestal kom ik in ieder geval zelf wel in. En ja, het belangrijkste is dat je niet gaat uh, hangen... dat het niet af gaat hangen van of, of andere mensen in het publiek al in de mood zijn of niet. Want dan ben, je, dan ben je continu bezig met hun. Kijk, het is leuk dat zij in jouw wereld mogen komen. En, en ja, je moet niet proberen om... Uh, het publiek te gaan pleasen of zo. In die zin, je moet doen wat jij leuk vindt. En, en ja, dan gaan mensen vanzelf wel mee of niet. Maar ja, meestal voel ik me eigenlijk wel heel goed op het podium. Oké, okay, en er is een, niemand na afloop tegen jou gezegd van nou, volgens mij was je meer bezig met de boodschappenlijstje dan met de muziek. Nee, dat heb ik gelukkig nog nooit gehoord. Maar dat, <laughs> maar dat is gelukkig ook meestal niet zo. Wat is nou het, het, uh, het ergste moment of het moment waarop je eigenlijk uh, waar je het meeste voor schaamt tijdens een optreden? Wat voor schaam? Ik weet niet ik schaam... Nee, ik schaam me niet. <lacht> ik weet niet waar ik me voor moet schamen. Wat bedoel je? Nou, dat, dat er iets uh, gebeurt wat eigenlijk helemaal niet de bedoeling is. Uh, waardoor je... O, ooit, ooit een keer? Of bedoel je altijd? Ja, ja, nee, nee, nee ooit een keer. Gewoon in die uh, ja, muziekgeschiedenis die je tot, tot nu toe hebt uh, mogen meemaken. Jeetje, nou dat ik heb even wat moeten nadenken. Uh, poef. Nou, goh. Nou, ik weet het eigenlijk niet. Nee, volgens mij... Ja, al ja, één oh, keertje, oh, dat weet ik nog. Ja, toen, toen trap ik, ik op en uh, toen werd ik al aangekondigd. Want toen zat ik nog op de wc. <laughs> dus toen, uh, toen gingen ze, ging ze me overzoeken. Hoorde ik, jaddy, jaddy. Echt waar? Zat je op de ja, dus wc? Ik kwam, ja, ik zat gewoon op de wc nog. Ja, ik wist niet dat we al moesten beginnen. Dus nou. ik kwam opgelopen. Maar toen zei ik, sorry jongens, ik zat even op het toilet. Dat heb je ook uh, gezegd tegen het publiek? Ja, tuurlijk. Kan je het beter zeggen, <laughs> toch? Beetje... Ja, dat is, <laughs> euh, dat is wel heel eerlijk. Ja, dat moest ook wel weer lachen, denk ik ook. Okay. Je laatste album, uh, Lives Like uh, Chucks of Bucklets. Ja. En uh, we kennen allemaal Forrest Gump en daar noemt hij het ook. Maar dan even iets anders... Life like a box of chocolates, zegt hij. Mm -hmm. En ik heb die titel omgedraaid. Life like a chocolate of chocolates. Ik zocht een leuke albumtitel. En uh, ja, ik, ko ik kon eigenlijk niet over een albumtitel komen. Dus ik zat ook wel avondjes wat ik lekker door te zakken. Uh, lekkere whiskyjes met mijn broer en een paar vrienden. En, uh, en toen kreeg ik een beetje zo'n dubbele tong op een gegeven moment. Ze hadden een film te kijken en toen, toen zei mijn broer dat. Life like a chocolate of en uh, Ik moest heel erg lachen. Toen daar... Dat is wel een leuke titel misschien. Ik vond het ook wel dubbelzinnig, want uh, zo, hoe Forrest Gump zo zegt... Life's like a, a box of chocolates. En dat vond ik echt zo'n statement van... Ja, en zo is het, of zo is het leven. En soms... Ja, ik vind juist dat je soms helemaal niet weet hoe het leven is. Al, al. We willen heel vaak een soort van controle van alles uitoefenen. Maar uiteindelijk, ja, wat weten we, weet je wel. En, dus ik dacht ook al vanuit een mooie ontkrachting van een soort statement van dat we alles weten. Dus dat is een beetje dubbelop. Het is echt gewoon een beetje een loltitel. En nog een soort lichtfilosofische inslag heeft het nog. Oké. Okay. En, en hoe sta je dan zelf in het leven op dit punt? Eh, vind je het vervelend dat, uh, dat, het, uh, dat de toekomst eigenlijk niet echt helemaal duidelijk wordt? vastligt of dat het onzeker is? Ja, kijk, dat is natuurlijk altijd voor een, in een bepaalde mate uh, wel lastig, zeg maar. Maar aan de andere kant zou ik ook niet willen dat ik, dat ik nu al weet wat ik precies over vijf jaar doe. Ja. Uiteindelijk is het ook zelf creëren en zelf, ja, zelf bepalen welke kant je op gaat. In ieder geval met je goede intenties en, je, en of je goede intenties, ik bedoel, dat jij in ieder geval een richting op gaat, wat je leuk vindt en hoe het uiteindelijk precies uitpakt, dat weet je nooit. Maar mm -hmm. goed, ik, uh, ik vind het ook wel fijn dat het leven niet helemaal voorspelbaar is, anders werd het ook een beetje saai. denk ik. Ja, dat is ook zo. En heb je het idee dat, uh, dat je zelf uh, volledig bepaalt wat, wat jouw toekomst gaat worden of dat er toch een soort ja, op de achtergrond bepaalde krachten meespelen die, uh, die jou dan een bepaalde richting opsturen, onbewust? Nou ja, eigenlijk denk ik allebei wel een beetje. Ik bedoel. Je, je, je kan gewoon heel veel zelf creëren qua wat je wilt doen. Het is ook gewoon heel simpel. Ik bedoel, als je iemand, dat geldt op allerlei niveaus. Bijvoorbeeld als je iemand wil zien, dan kan je gewoon bellen. Als je iets wil maken, dan kan je gewoon beginnen. En ja, zo geldt dat op vele dingen. En, en hoe het uitloopt of hoe het, uh, hoe het gaat... Dat dat kan je niet helemaal bepalen, maar je kan wel heel veel sturen. In ieder geval, als je weet wat je wil, dan schiet het altijd wel al een beetje op. En je bent helemaal zelf je eigen baas om je eigen toekomst te creëren? Ja. ja, ja. Wat zou je de luisteraar willen adviseren als, het, als uh, de luisteraar denkt... Van, nou, ik wil eigenlijk ook wel ja, bekend worden en uh, in de muziekbusiness gaan? Nou, dat zijn, dat is wel leuk, want die zin bevat wel twee verschillende dingen. Bekend worden en in de muziekbusiness gaan. Ik denk dat bekend worden uh, uh, geen interessant doel op zich is. Mm -hmm. uh, want ja, dan moet ik even denken aan die twee van man bij het hond, ik weet niet of je dat ooit gevolgd hebt, maar die Harry en Patrick. Er waren mensen, dat waren twee jongen, twee jongens en die hebben als enige doel bekend worden. Dus ik denk dat dat niet het doel op zich is. Want dat, ja, dat slaat een beetje nergens op. Het enige wat dat is, is een soort bevestiging van je bestaan of zo. Maar dan moet je maar een keer naar de psycholoog, denk ik. Niet jij, maar weet je okay, wel. Als ja, iemand ja. die dat denkt. Maar ik denk dat als je in de muziekbusiness wil. Dat betekent dat je liefde hebt voor muziek. Dus dan ja, moet je gewoon lekker muziek gaan maken. En, en als je er echt iets professioneels van wil maken. In die zin dat het je vaste werk wordt. Ja, dan... Uh, je moet natuurlijk gewoon uh, gaan daar waar het vuur heet is. Dus ga naar jam-sessies, ga mensen ontmoeten. Uh, ja, uh, zodoende rol je zelf wel ergens in, denk ik. Nou, muziek speelt een hele grote rol in jouw leven. Dat zal nog een hele lange tijd zo doorgaan, uh, neem ik aan. Ik uh, hoop het wel, ja. Oké. Okay. <laughs> nou, um, ik zou je graag hartelijk uh, willen bedanken, Jenny. Het was erg leuk om met jou te praten. Ja, dankjewel. En natuurlijk heel veel succes toewensen met, met jouw muziekcarrière. Maar dat gaat. Je bent al heel erg bekend en je hebt al behoorlijk veel opgetreden. Dus dat gaat helemaal. Dat gaat de goede kant op. Ja, denk het ook.